Mensen die morgenochtend met de bus moeten in Den Haag, Rotterdam en Utrecht... moeten iets anders verzinnen, want er rijdt helemaal niks... omdat het hard kan gaan sneeuwen. In Amsterdam rijdt alles wel, bussen, trams en metro's... maar de reizigers moeten wel rekening houden met vertraging of uitval. In het proces over een vermoorde Amsterdammer werden nieuwe details bekend. De verdachten hebben beelden gemaakt van het graf... dat werd gegraven in een maisveld in België. De beelden werden als bewijs naar de opdrachtgever van de moord gestuurd...